1 uur. Thomasen met het NOS-journaal. Minister De Jonge erkent dat het ministerie van Volksgezondheid een waarschuwing van de GGD in Rotterdam heeft gemist. Eind vorige maand stuurde de GGD een memo, waarin stond dat bron- en contactonderzoek in gevaar kwam door het snel oplopende aantal besmettingen melde NRC toen. Met die informatie is vervolgens niets gedaan. De GGD in Rotterdam en Amsterdam moesten een week geleden het onderzoek flink afschalen door personeelstekort. Volgens de jongen was de waarschuwing eind vorige maand niet expliciet en duidelijk genoeg. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Bruin en Ariep, legden een krans bij de herdenkingsplaketten in de hal. Morgen is het 75 jaar geleden dat met de capitulatie van Japan een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.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 Het pandajong dat in mei werd geboren in Renen heeft een naam gekregen Van Xing. Volgens oude Hans Dierenpark verwijst die naam naar schilder Vincent van Gogh. Dat is in China Nederlands bekendste schilder. En verder is Van Xing genderneutraal omdat niet bekend is of de kleine een jongen of een meisje is. De kleine panda heeft zich tot nu toe niet laten zien aan het publiek. Het weer in het uiterste noorden nog buien. Verder periode met zon. Vanmiddag ook weer stevige buien met onweer. Met 25 tot 29 graden is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Op de A7 Hohenzurg in beide richtingen bij Breesandijk 3 kilometer file. A9 diemen Alkmaar 4 kilometer bij Aalsmeer. En op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schoorl en Bergen 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legend.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zandvoort Oh pretty woman heeft het. Zandvoort heeft het. Keep bent verbonden met Lunchroom. En we hebben een druk programma vandaag. Ik heb uh, zometeen aan de telefoon de heer Lodewijks... van Stichting Wakker Dier. daar gaan we het uh, over hebben. En uh, Rick zit tegenover me. Daar gaan we het hebben over Trini Lopez... die overleden is aan corona. Uh, ik heb nog wel een, een, een mededeling... die uh, net hot, hot van de pers uh, binnenkomt. En dus de politie vindt twee weggerende kamerleden... in Slootje bij Haagse Bos. Twee Kamerleden die woensdag hadden moeten stemmen over de salarishoging voor de zorgmedewerkers zijn boven water. Agenten hebben de twee Kamerleden in een slootje bij de Haagse Bos gevonden. De Kamerleden verdeden, verdwenen woensdagavond tijdens het coronadebat. Op verzoek van de PVV zou een hoofdelijke stemming plaatsvinden over de structurele loonsverhoging van zorgmedewerkers. Maar vlak voor de stemming vluchten tientallen kamerleden het gebouw uit. Met behulp van speurhonden is een aantal kamerleden inmiddels teruggevonden. Leden van de VVD hadden zich verstopt in de toiletten in een nabijgelegen brasserie. En vanmorgen werden nog eens twee kamerleden in een slootje bij de Haagse Bos gevonden. Een paar honderd meter van het binnenhof. Onder meer de 66-kamerlid Paul van Meenen hield zich schuil tussen het riet en probeerde op die manier aan de stemming te ontkomen. De wegrennende Kamerleden zijn door de politie teruggebracht... naar Kamervoorzitter Ariep. Na verwachting kan de structurele loonsverhoging van zorgpersoneel... later vandaag alsnog van tafel worden vergeveegd. Dus dat was uh, het hotte nieuws. De meeste Kamerleden zijn dus terecht. Uh, meneer Lodewijk, heb ik... Goedemiddag, Goedemiddag. u bent er. Goedemiddag, Jazeker. Nou, dank u wel dat u tijd kon vrijmaken om uh, in ons programma te komen. We hebben al een beetje een voorgesprek gehad. Hè? Zou u kunnen uitleggen waar Stichting Wakker Dier voor, uh, voor staat? Um, nou, Wakker Dier komt eigenlijk op voor de dieren in de vee in Nederland. Dat zijn uh, miljoenen dieren. Uh, het meeste onttrekt zich aan het zicht, vindt plaats in de stallen. En uh, die stallen zijn eigenlijk gewoon grote productiefabrieken. Uh, en. Uh, het leven dat die dieren daar leiden is uh, eigenlijk abo zo abominabel. Het is uh, uh, ja, verschrikkelijk en daar komen wij voor op. Nou, hartstikke goed en terecht natuurlijk. Uh, hoe is het eigenlijk geweest met de dieren tijdens deze hittegolf? Heeft u daar zicht op? Ja, zeker. Uh, nou, dieren hebben op veel lagere temperaturen al echt last van hitte. Die kunnen ze hun hitte niet meer kwijt. Veel dieren kunnen niet zweten... Uh, en in de stallen is het over het algemeen 3 graden warmer dan buiten. Mm -hmm. uh, in de landen waar ze buiten staan, daar hebben ze vaak geen schaduw. Uh, en dat is heel belangrijk, En wat je ziet is dat echt heel veel dieren last hebben. Uh, wij hebben ook uh, gekeken, uh, hè, als je ervan uitgaat dat dieren, de meeste dieren, varkens, koeien, schapen, kippen... Van onge vanaf ongeveer 20 tot 25 graden krijgen ze al serieus last. Uh -huh. uh, hoe dat nu moet zijn. En ook in de stallen en buiten in de weiders waar geen schaduw zijn, zijn wij erop uitgekomen dat er op, uh, tot nu toe al veel meer dan 100 miljoen dieren last gehad moeten hebben. En uh, daar vindt ook veel sterfte plaats. Alleen die cijfers hebben wij niet over dit jaar, omdat die cijfers niet openbaar zijn. Oh, wat jammer dat dat niet openbaar gemaakt wordt. Uh, het, ook het transport, want ik weet dat. Uh... Ik, ik, ben een, uh, ik rijd paard. Ik cross door de duinen hier met mijn paard. En um, die heb ik laat, stil laten staan vanwege de warmte. Maar ik weet dat met vervoer uh, je een waterstaat, Rijkswaterstaat kan bellen... en dat je wel met een trailer, als je al met vervoer moet... Uh, via de uh, vluchtschrook kan rijden. Hoe is dat met het vervoer naar slachthuizen? Want dat gaat gewoon met die hittegolf door natuurlijk. Ja, nou iets over op de ook mogen rijden is mij niet bekend. Uh, uh, wel is het zo dat minister Schouten uh, begin juli heeft gezegd dat vanaf 35 graden dieren niet meer op transport moeten, mogen. Um, maar ja, dat is natuurlijk al veel te heet. Vinden wij. Ja. En wij vinden dat die temperatuursgrens naar beneden moet, naar 30. Uh, en waar we vooral naar gekeken zou moeten worden, vinden wij, is in de stallen. Uh, dat uh, op voorhand de stalbezetting omlaag gaat. Dus minder dieren in de stallen. Want het ja. probleem is dat de dieren in de stallen zo op elkaar gepakt zitten... Uh, dat het extra heet wordt. Ja. En dat eventuele verkoeling, die dan van bovenaf moet komen... niet meer uh, de dieren goed bereikt. Ze kunnen dan niet meer koelen. Uh, dus uh, dat is eigenlijk een heel belangrijk iets voor ons. Lagere stalbezetting, ja. bij voorbaat. Het is natuurlijk ook ontzettend logisch. Want die dieren geven ook warmte af, natuurlijk. Zeker, ja. ja. Uh, kunt u uh, mij uitleggen... Want als ik boodschappen doe, ik let op de, de beter leven kwaliteitssterren natuurlijk. Wat is het verschil, hoe beter leven heeft een één ster dier met een drie sterren dier? Ja, drie sterren is eigenlijk bio. Een één ster is voor ons eigenlijk een beetje de ondergrens. Het verschil, ja, dat verschil per dier. Je hebt speciale criteria voor leghennen, voor vleeskuikens... en weer anders voor varkens, en weer anders voor melkkoeien... en nog een keer anders voor vleeskoeien... Dus het is een ingewikkeld verhaal. Uh, maar het komt er in grote lijnen op neer dat er vooral verschil is in binnen en buiten. Eén ster komt niet buiten. En, uh, oh. het algemeen en uh, drie sterren heeft in ieder geval een uitloop. Die kunnen in ieder geval naar buiten. Dus die kunnen daglicht zien. De meeste dieren in de uh, Nederlandse veeindustrie die zien nooit daglicht. Uh, want heel veel kip bijvoorbeeld die in de supermarkten ligt, die heeft niet eens één ster. Dat is minder. Ja. En die zitten nog altijd met, uh, met bij Albert Heijn, met 16 of 17 op, op een vierkante meter op elkaar gepakt. Uh, en uh, na zes of zeven weken gaan ze naar de slacht. Dat is het. Zo. Ja, dat is triest, hè? Dat is... Uh, want ik, ik, ik, zag, ik kwam op Facebook tegen, dan krijg je van die reclame dingetjes voorbij komen. Zeker als je biologisch vlees uh, uh, zoekt. Uh, over uh, varkens die dan naar buiten gaan... en lekker in de modder spelen en al dat soort dingen meer. Wat is daar van waar en wat is daar niet van waar? Ik heb er even doorheen gebeld. Excuseer me. Oh, sorry. Zal ik even een plaatje draaien? Dan kan u even uw telefoon beantwoorden. Nee, en komen we... Oh, nee. Nee, want ik ben, nee, ik ben beschikbaar. Oké. Okay. Uh, ik, heb, ik heb net het laatste stukje niet gehoord. Excuseer nou, mij. De, de, de reclames die je voorbij ziet komen van bijvoorbeeld varkensvlees. Van varkentjes die dan heerlijk in de modder zitten te spelen en zo. En al dat soort dingen meer. Als ik naar de televisie kijk, dan zie ik varkens in. Uh, ja. Ja. ja, legdingen met metalen hekken om zich heen. Ja. Amper de ja, ruimte ik, uh, om te de, bewegen. Ik denk dat u de spijker op de kop slaat. dat is een groot deel van het probleem. Uh, het beeld van de, uh, de ve-industrie is toch nog altijd, heeft iets romantisch. Ja. En stal en open en stro en dieren die gezellig rondscharrelen... kippen op het erf en uh, uh, varkens in de modder koeien in de wei. De werkelijkheid is dat de meeste dieren helemaal nooit buiten komen. Die zitten in stallen, tussen staal en beton. Die zien nooit daglicht. En uh, ja, daar, daar worden geen beelden van verspreid. Dat weten we de meeste mensen niet. Maar uh, ja, de realiteit is niet zo romantisch. Het is een verouderd beeld. Ik denk dat het woord stal eigenlijk afgeschaft zou moeten worden en zou moeten worden vervangen door uh, fabriek. In dit geval. omdat dat dat toepasselijker is. Het Aha. lijkt een beetje alsof uh, dingen... Uh, ...als een auto die je op de lopende band in elkaar zet... Ja, ...zo worden ook dieren uh, geproduceerd voor, uh, voor de vleesconsumptie. Ja, want je ziet dat ook wel bij kalfjes natuurlijk. Hè? Bij kalfjes zie je dan... Uh, worden heel erg verhandeld met Frankrijk. Wij, wij zijn heel erg een exportland hè? In, in de P-industrie. Ja, en de kalfjes is weer een apart verhaal. Die komen vaak uh, uit Ierland naar Nederland, dus verschillende landen, en die worden hier dan ja gehouden periode op de grens van bloedarmoede. Um, ja. Dat mag officieel niet meer, maar uh, dat hebben ze eigenlijk nog steeds en dat gebeurt alleen omdat men wil dat het varkensvlees in dit geval of het kalfsvlees in dit geval roze is, uh, roze. Want anders wordt het niet gegeten, zeggen de verkopers. Uh, maar die kalfjes hebben dus een verschrikkelijk leven daardoor. En die gaan ja. inderdaad vanuit Nederland veelal op export naar landen als uh, Frankrijk, Italië, Spanje. klopt. Ja. Maar waarom nou, maar dan... is Nederland zo'n doorvoerland daarin? Ja, Nederland is natuurlijk groot geworden als exporteur op het uh, gebied van uh, veeteelt. En uh, ja, daar, goed, daar is uh, decennia lang hard aan gewerkt. Uh, door uh, verschillende Sector, of door de sector zelf, door de overheid, op verschillende manieren. En daar zitten we nu mee. In die situatie zitten we. Ja. Want, ik, uh, heeft u zusterondernemingen in de rest van Europa? Wat dus, bedoelt u? Ja, nee. Wakker? Ja, nee, wij, uh, wij zijn een Nederlandse organisatie. Wij werken ook echt alleen in Nederland. Wij zijn okay. heel klein uh, we hebben uh, ongeveer een kleine twintig mensen in dienst. En met dat team moeten we doen. En uh, dan kunnen we eigenlijk niet internationaal werken. Nee. Nee, want de EU heeft natuurlijk nu die, uh, die campagne voor uh, in Spanje voor varkensvlees en dat soort dingen meer. Doen jullie daar wat mee? Uh... Ja, nou, wij, waar wij wel naar gekeken hebben, dat is het feit dat de Europese Unie subsidie geeft voor reclame uh, voor vlees. Ja. En uh, bijvoorbeeld de Nederlandse pluimveehaarindustrie, de kippensector zal ik maar zeggen, mm -hmm. die uh, krijgen ook uh, subsidie om hier in Nederland uh, uh, kippenvlees te promoten. Mm -hmm. En wij vinden het eigenlijk van de zotte dat die reclame gesubsidieerd moet, uh, wordt. Dat dat. Uh, dat de sector daar geld voor krijgt. Ja. Terwijl eigenlijk diezelfde overheid zegt... dat we minder vlees moeten gaan eten. Uh, vanwege onze gezondheid. Want we eten meer vlees dan... Uh, ook volgens het voedingscentrum in Den Haag... goed voor ons is. Ja. is on Ongezond. Uh, ook vanwege klimaat natuurlijk. Uh, uh, de vleesproductie... Uh, heeft uh, veroorzaakt ontzettend veel... Uh, uitstoot van broeikasgassen. Stikstof. En natuurlijk ook voor de dieren zelf. Ja. Die uh, een abominabel leven moeten leiden. Ja. Ja... ja, ja. Het, het jammer is dat je daar vanuit overheidswegen eigenlijk bijna niets van terugvindt. Van, bijvoorbeeld het goedkoper maken van groenten, van fruit en dergelijke. Want het is net zo goedkoop om een stuk vlees te kopen... waar een dier voor moet sterven... als een stuk uh, sinaasappel of appel of nou, noem maar op wat voor groenten en fruit. Ja. In... Ja, klopt. Wij hebben uh, afgelopen maanden nog een keer een voorbeeld uh, naar buiten gebracht. Je ziet dat je uh, voor, uh, bij, uh, bij de supermarkt een uh, kip goedkoper krijgt dan bijvoorbeeld een maiskolf. Ja. Uh, uh, dus het heeft gewoon niks waard. En zo kan, uh, als dat zo goedkoop moet, kan dat duur, dat het dier natuurlijk ook geen fatsoenlijk leven leiden. Het is allemaal gericht op efficiëntie en productie. En heel, heel naar voor levende wezens. Uh, ja, goed. Dat proberen wij uh, natuurlijk ook uh, te bestrijden. Um, maar op dit moment denk ik vooral dat uh, wat we zien... is dat er toch een kentering in het denken in de maatschappij plaatsvindt. En waar wij natuurlijk op aansturen is dat uh, vooral de supermarkten... want daar richten wij ons met name op. Maar ik denk ook politiek Den Haag. En dat blijkt toch ook in de stikstofdiscussie. Uh, dat er ingegrepen moet worden op alle niveaus. En, ja, maar je uh, ziet dat niet echt terug in, in, in, in met name dus, uh, deze coalitie. Want... Uh, hoe heet ze ook alweer, van, van landbouw, uh, Schulten? Ola Schouten. Carola Schouten. Die heeft op het Malieveld nog gezegd tegen de boeren... van ja, maar we gaan niet snijden in de vleesindustrie. Uh, ja. En dat, dat, dat vind ik best wel heel erg jammer. Als het toch gepromoot moet worden... promoot het op een, op, een, op een goede manier... en maak het met name het vervanger uh, goedkoper. Nee, dat denken wij natuurlijk ook. Aan de andere kant zien wij ook dat uh, het kabinet en de minister natuurlijk een afweging moeten maken tussen vele belangen en vele sectoren die zich in het, uh, het gedrang voelen zitten. Uh, dus dat het niet eenvoudig is. Maar uh, het, zal, uh, ja, het zal ook van de politiek moeten komen, dat klopt. Bakker bakkerdier richt zich vooral op de supermarkt. Wij vinden dat zij gewoon de consument alternatieven moeten bieden. Ja. Um, en, maar u heeft gelijk, er zal ook in Den Haag iets moeten gebeuren. En ik denk dat dat ook wel aanstaande is. Misschien niet meteen, het zijn allemaal kleine stapjes. Ja. Misschien niet meteen grote stappen. Maar er is wel beweging. Ja. Dat vinden we dan in ieder geval hoopgevend. Nou, dat is zeker te hoop. Want uh, ik kwam in de Groene Amsterdammer ook nog tegen... over 5 miljard kuikens die vergast of verhakt worden. Dat zijn de haantjes met name. Ja. Ja, dat klopt. Nou, kijk, men heeft een methode om uh, direct als het uh, kuiken uit het ei is, te zien of het een haantje of een kip is. En uh, haantjes die produceren niet genoeg vlees uh, en die zijn daardoor inefficiënt en die worden daardoor uh, eigenlijk meteen vergast. En dan gaan ze door een soort uh, sweater, zoals een papiervermiet of versnipperaar of zo. Uh, ja, dat is heel, heel verschrikkelijk. Ja. Ja. Er zijn ook alternatieven voor, er is ook een bedrijf... Uh, en uh, die doen dat niet. Die laten de haantjes gewoon opgroeien. En uh, die haantjes gaan dan vervolgens alsnog naar de slachten voor de vleesproductie. Maar uh, in ieder geval een stuk beter uh, ja. dan, uh, dan uh, dit voorbeeld wat u geeft. Uh, ja, dat ja. gaat inderdaad wereldwijd om 5 miljard haantjes per ja. jaar. Want ik dacht Met dat dat juist jaar. was gestopt. Want er was toen de tijd zo'n ophef over, over. Dat was op Schiphol. Dat er ook dieren door de, door, door de schredder heen gehaald werden. Het voorbeeld wat u noemt, dat uh, komt me even niet uh, helder voor. Ja, het is ook al een heel uh, veel uh, jaren geleden, hoor. Uh, Indagsaantjes worden nog steeds uh, vergast en versnipperd ah. Op grote schaal. Ja, ja. Ook in ja. Nederland en Europa. Ja. In Europa, uh, het artikel in De Groene, noemt het een getal van 300 miljoen per jaar. Ja, ja. trieste. Erg. Ja. Want ik, uh, mijn man ging boodschappen doen. En die kwam terug met kippenpoten. En die zegt, ja, maar het heeft een keurmerk. En er stond pluimgarantie op. Ja. Bij, heeft u enig idee wat dat voor een, een, een keurmerk is? Ja, er zijn er heel veel. We hebben, wij uh, raden eigenlijk alleen het uh, beter leven keurmerk van de dierenbescherming ja. aan. Eén, twee of drie sterren. Um, en uh, pluimveegarantie. Uh, uh, Jij hebt de veren gehad dan of zo? Ik maar zeggen, ik geef er geen cent voor. Nee, nee ik, ik zelf ook niet. Ik had ook zoiets van. Ik ja, geloof ja, dat, dat ja. een initiatief van de sector is, maar. Ik uh, moet even voorzichtig staan, ik weet het niet precies. Nee, maar nee ik vroeg het me af wat dat was. Dus, uh... ja. Ja. Ik heb eigenlijk verder geen vragen, meneer Meneer Lodewijks. Prima. Dus heel erg bedankt voor dit interview. Graag gedaan. En als er wat is, hoop ik dat ik u nog een keertje mag bellen. Zeker, altijd. Daar ben ik voor. Mooi <laughs> zo, dan gaan wij nu naar een plaat, Pim. Dank u wel. Trini Lopez, naar aanleiding van de tragische dood van hem afgelopen week uh, aan corona, hebben we Rick Seur uitgenodigd. Welkom Rick. Dankjewel Maria. <laughs> uh, kun je ons wat vertellen over, uh, over uh, Trini Lopez? Wat was het voor type? Ja, uh, nou het is niet uh, een artiest waar ik elke dag aan denk. Nee. Maar uh, hij maakt wel deel uit van. Uh, de herinneringen uit mijn jeugd. Ja. En uh, als zodanig is hij een van de vele iconen die de laatste tijd uh, sneuvelen, ja. zou ik maar zeggen. sommige hoogbejaard, zoals ja. Little Richard, ja. 84 geworden. Ja. En uh, de 83 jaar van Trinidad Lopez is ook niet mis. Nee, nee ze zijn nee. geen wiegen dood gestorven. Nee, nee. Dat uh, kun je zeker zeggen. Ze horen niet tot de club van 27, uh, nee, nee, die wel eens nee, nee. genoemd wordt. Nee. En uh, ja, en als ik aan hem denk, dan moet ik toch uh, afgaan op mijn geheugen als uh, enthousiaste liefhebber van pop en rock muziek... maar niet als uh, roestvrije historicus. Nee. En ik, uh, ja, ik zie hem. Hij is maar heel kort eigenlijk populair geweest. Hè. Hij heeft wel ja. uh, flink wat hits achter elkaar gescoord. Uh, en toen uit de oog verloren. En toen is hij uit de oog verloren. Maar hij heeft wel uh, zijn hele leven lang uh, door de hele wereld getoerd... en met veel succes opgetreden. Ja. Hij uh, heeft me ook geen windeieren gelegd. Ja. En hij heeft zelfs uh, in 1913 nog op het Vrijdhof uh, opgetreden met André Deel. Rieu. Ja. Ja, ja, ja. En ja... Ja, de herinneringen die ik aan heb, die, die, die, die uh, gaan uh, terug naar een heel grijs verleden. In 1960 uh, speelde ik in mijn eerste bandje... Uh, samen met onder andere Rob Groenenberg. En een van de liedjes op ons repertoire was uh, natuurlijk... Evaiya The Hammer van Trini Lopez. En dat bandje uh, wat we hadden, de Flaming Stars in Eindhoven. Uh, dat zat in een soort... Uh, tussenperiode. De echte rock'n'roll... ja, die hadden wij niet meegemaakt. Die, die eindigde zo'n beetje... in 1958. Ja. En... Uh, wij traden ook nog op... in keurige terlenka broeken... met een plooi en een uh, blazertje. Ja. En als ruig accent hadden wij gehaakte... grijze stropdas. <laughs> Toen kwamen 1963 de Beatles en even later de Rolling Stones. Oh, ja. En toen weer de Pretty Things. Nou, toen waren we helemaal van een stuk gebracht. Dus we lieten onze haren groeien. We hielden gewoon een spijkerbroek aan. En we gingen een heel ja. andere tour. Maar in die tussenperiode speelden we eigenlijk wat oude rockers. En wat, wat ik zelf het liefst de, de Boppers noem. Ja, ja, en in die zin is, ja. is Trini Lopez voor mij de typische Bopper. ...en wat braaf, uh, slap aftreksel van, van, van rockmuziek... Ja. ...bij hem uh, in een uh, ja, Caribisch uh, jasje gegooid. Ja, het was een beetje zijn eerste hit? Nou, hij is in 1958 al begonnen... ...maar in 1963 had hij uh, met If I Had A Hammer had hij zijn eerste hit. En dan uh, kwam Lemon Tree en uh, America... Allemaal in hetzelfde, ja. Maar Amerika is ook in de West Side Story toch gebruikt? Ja, een zeker. in de musical? Ja, het zijn geen originele nummers die hij speelde. Veel, veel Amerikaanse folksongs oh, en nee. uh, Amerika van... En, en Benetton, haar de Hammer was ook een cover? Ja. Van hem? Ja. Oké. Okay. Ik meen dat uh, geschreven was door... Pete Seeger of Woody Guthrie. Dat weet ik niet meer helemaal zeker. Maar het was echt een uh, Americana folksong. Oké, okay. ja, ja. En, en tot welke muziekstroom hoorde hij? Hoorde hij tot de rock of de... Nee, uh, ja, ik, vind, ik, ik vind hem zelf Caribisch klinken en dat wordt een beetje in de hand gewerkt door zijn uh, voornaam, hè? Trini. Ja, ja, ja. Afkorting ja. van Trinidad. Ja. En Trinidad is natuurlijk de hoofdstad van de Caribische muziek uh, waar onder andere de Calypso geboren is en, uh, maar hij blijkt uh, een Amerikaan te zijn... met een Amerikaanse moeder. Ja. En uh, hij is... Je ziet hem wel omschreven... als een mengeling van... Uh, Amerikaanse volksongs, rockabilly... en Latijnse muziek. Maar dat is een hele vage omschrijving. Ja, ja. Het, Caribisch, zou ik zeggen. Ja. Alleen daar niet uit afkomstig. Maar. Nee. maar hij valt een beetje onder dezelfde noemer... als Harry Belafonte... Ja, dat is wel grappig, want onze man aan de knoppen, Pim Groof. De, de, toen uh, onze vriend Piet had geappt van uh, Trinidad Lopez is dood, uh -huh. toen appte Pim. Ja, ik ken alleen het nummer van hem over die emmer. <lacht> <lacht> toen vroeg ik hem: bedoel je nou een hammer of een bucket? Toen zei hij: de bucket. Uh. Dus Pim die had me verward met Harry Belafonte. Belafonte ja. Ja. Ja. Misschien, misschien wel leuk om even Harry Belafonte oh, te laten oh. horen. Ook Caribische muziek, maar ja. toch ja, met een Jamaicaan, op, Jamaicaanse uh, ja. invloed. Ook ja. een Amerikaan trouwens, ja. uit Jamaica. Go ja. ja. fetch the water? Go fetch the water. There's a hole in, in the bucket, bucket dear, dear Liza, dear Liza, Liza. There's a hole in the bucket, dear Liza. My just... hole. Well, fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Oh, we'll fix it, dear Henry, dear Henry. Fix it. With what shall I fix it, dear Liza, dear Liza? With what shall I fix it, dear Liza? With what?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 There's a een hole in de pakket. Eliza, Eliza, er is een hole in the bucket, Eliza, een a, a hole in de the Ja, dat was Harry Bellefonte. Met een hole in mijn bucket. Um, wat dacht jij toen uh, Trini Lopez overleden was? Nou, als eerst moest ik uh, aan, aan Rob denken, omdat hij mij een keer verteld had, dacht ik mij te herinneren, dat hij. Bij zijn eerste optreden met zijn gitaartje het liedje van Trini Lopez had gezongen: If I had a hammer. Ja. En ik weet zeker dat hij dat in de band deed. Ja, ja want we hebben Rob Groenenberg aan de telefoon. En ja. uh, welkom Rob in de uitzending. Ik geef je over aan Rick. Dankjewel. Hallo Rob. Hi Rick. Welkom in de lunchroom in Zandvoort. Ja, hartstikke leuk. Het is een eer om er uh, te zijn. Ja. Hé, hey, hoe zit dat precies Rob? Heb ik me dat goed herinnerd dat jij als eerste liedje ooit uh, als jongetje uh, If I Had A Hammer zong? Of was dat in de band? Ja, of dat het eerste liedje was, uh, uh, dat is moeilijk te bepalen, maar het, het zat ergens begin jaren zestig volgens mij. En, ja. uh, ik was al met muziek bezig en uh, mijn broer die had een plaat van Trim Loper. Ah, Hans. En, uh, met een prachtige uh, hoes, uh, een mooie gitaar, kort direct verliefde de gitaar. En die speelde allerlei nummers, Chalito Lindo, dat was een Mexicaanse man van Mexicaanse oorsprong. En uh, ja. La Bamba en ook If I Had A Hammer ja. heeft hij uh, gespeeld, een nummer van Pete Seeger. Pete Seeger, ja. Uh, ja. Dus de, de folk, euh, beroemde folkartiest, ook in de jaren zes. Bob Dylan euh, heeft er het een en ander aan ontleend. En hij uh, speelde ook uh, natuurlijk liedjes, kritische liedjes uh, over de burgerrechtenbeweging. En uh, die toen heel sterk speelde in, in de Verenigde Staten. Ja. En is nog niet verdwenen trouwens, maar goed. Nee, dat kun je wel zeggen, hè? Ja. En ja. uh, uh, uh, Rob. Uh... Kun je dat liedje nog spelen, eigenlijk? Ik ga het even proberen. Uh, if I had a hammer. Ja, nou, we zijn ja. heel benieuwd. Succes. Eén moment. Ik... Ja. Ik het technisch ja, het moet via de telefoon, hè. Dat is misschien uh, ja. niet helemaal optimaal, maar we, we horen het graag. Ja? Hoor je dit? Ja, ja. Ha ah, prima. A hammer, hammer in the morning, hammer in the evening. If you <laughs> well, have a bottle of warning, well, if you have a bottle of... love. My brothers and my sisters, -hoo -hoo. all over this land. Nog heel goed. Hartstikke knap, Rob. Wat zei je? Hartstikke knap. Dankjewel. Wat is jouw naam ook weer? Maria. Oké, okay, Maria. Oké, okay, dankjewel Marja. Rob, ik had een vraagje nog aan je. Jij zei ja. net over dat het uh, met, de, uh, met de rassenstrijd te maken had met, uh, in, in Amerika. Ja. In, in wat voor vorm? Was het, in, was het in de tijd van Martin Luther King dat dat zo opkwam? Ja, dat was, was wel in de buurt, uh, net dat voor. En uh, ze noemden dat de civil rights movement, de burgerrechtenbeweging... en het ging over gelijke rechten van de zwarte bevolking met de, met de blanken. En uh, er de, de speelde toen ook dat geval met die vrouw Rosa Parks... Ja. Die uh, in de bus uh, demonstratief ging zitten op uh, plekken die alleen voor blanke mensen bestemd waren. En uh, daar, is toen, uh, daar heeft ze heel veel aandacht mee getrokken destijds. Dus, en Bob Dylan heeft daar ook uh, diverse liedjes over geschreven: uh, ja. over het uh, onterechte. Uh, uh, uh, berichten of. Uh, ik veel, ook uh, moorden die op zwarte werden uh, gepleegd. Uh, al, mm. al dat soort dingen, dat was, speelde toen heel sterk. Ja, dat was ook het is nummer van uh, Nina Simone geloof ik, hè? Strange ja. Fruit. Welk? Strange Fruit. Ja. Juist, ja, ja, ja. Ja, het is het nummer van, oh. van Billy Holiday, hè? Billy Holiday, sorry. Oh, ja. Ja. Ja. ja. Heel goed, ja. Ja, het speelde speelde heel sterk in die periode en ook Piet Sieger... en een, een, een Newport Jazz Festival ja. werd daar gespeeld. Uh, op dat soort festivals werden die nummers ook gespeeld. Ja. Leuk dat het bij deze radio Ja. Ja. <laughs> ja, nou Rob, dank. En nou weer verder met de Malpi Brothers, hè? Ja, absoluut, Rick. Uh, we spreken weer af. Ja, doen we. En komen als jullie dan gehoord. een keer in het programma optreden als band? als het weer mag, uh, na de corona. Ja, graag. Uh, denk ja. Ik, denk ja dat, jij ook, Rob? <laughs> Jazeker. Ja, misschien is het makkelijk om dat toch... Uh, maar ik weet niet of dat lukt... Uh, op een Skype-achtige manier te doen... maar ik weet niet of dat lukt. Dat, dus dat je ook beeld hebt. Ja, ja. ja. daar dus uh, gaan we aan werken. Ja. Uh, hartstikke goed. Doe. Ja. Dus, dus jij hebt nu, Rick... Uh, je uh, debuut gemaakt als presentator... Nou als geïnterviewde, hè. <laughs> oh, oh nee, sorry. Ja. Jawel, hij doet het maar hartstikke volgens, goed. Volgens mij kunnen we beter. komen we beter uit het verf als duo. Ja, dat is. <laughs> <laughs> prima. Ja. Oké, okay. okay, hey. houd to zien do zit. Do do doei. Doei. <machiger> <machiger> ja. Ja. Nou, Chester. <machiger> My vader to me. Come here and Love, ja, little lemon tree. Oh, het af en toe het afvader. Ja. Maar goed dat jij het aanvult. Maar goed als ik ga zingen, dan zijn ik allerlei. He, helemaal, hè? Rip je camera af. Oké. Zoeken we zoeken the wat. Zoeken we the Zoeken we wat? Zoeken we wat? Zoeken we we wat? we Her laughter hit my father's words from me. Lemon yeah, And the lemon flowery okay. sweet. But the fruit of the footlin is impossible to eat. Lemon tree very pretty. And the lemon flowery sweet. But the fruit of the furlin is impossible to eat. Okay.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 But the brutal of Portland is impossible If there's a road you can drive on, I'll give my cousins a free ride. to San Juan Why don't you shut up and get gone I'll bring a TV to San Juan If there's a current to turn on I'd like to be in America Okay but me in America Everything's free in America Chorasmophic in America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 seer man from the land of the palm trees but before dying I wish to pour forth the poems of my soul my verses are soft soft green but also a flaming red my verses are like wounded fawns